Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Na lang onderhandelen ligt er een nieuw coalitieakkoord. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zijn het eens over een nieuw kabinet. De vier partijen zaten vanavond met elkaar om tafel om de laatste zaken met elkaar te bespreken. Ze zijn blij met het resultaat, zeggen fractieleiders Rutte en Kaag. Ik denk dat het goed akkoord ligt, uh, maar... Weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in de praktijk brengen waar het van zou moeten komen. Met plezier en met hoop leg ik dit, dit akkoord, dit, dit onderhandelingsakkoord leg ik voor aan de fractie morgen. En ik, ik kijk uit naar hun reactie. Ja. Het coalitieakkoord gaat nu dus naar de fracties. Als die het ermee eens zijn, wordt het akkoord woensdag officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat het nieuwe kabinet half januari dan op het bordes staat. Eerder werden er al een paar plannen bekend waarmee het kabinet aan de slag wil. Ze willen onder meer kinderopvang grotendeels gratis maken en het leenstelsel op de schop gooien. In Kuik in Brabant heeft de politie 1100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bestelbus. Agenten kwamen de dozen op het spoor tijdens een grote verkeerscontrole. Twee mannen die in de bus zaten zijn opgepakt. Voor de kust van Ameland is een enorme maandvis aangespoeld. Het dier dat bijna 2 bij 2 meter is, is volgens de dierenambulance de grootste die ooit is aangespoeld aan de Nederlandse kust. De vis was al overleden en is naar Naturalis in Leiden gebracht voor onderzoek. En bij de uitbreiding van een bos in Kampen in Overijssel is een duur foutje gemaakt. Vijf jaar geleden zijn daar 1700 verkeerde bomen geplant, blijkt nu. De bomen die er destijds bij kwamen zijn van een exotische soort en dat is helemaal niet de bedoeling, zegt deze bomen-expert. In de Weerribben wordt op dit moment een enorme actie ondernomen om een bepaald waterplantje wat exotisch is. En wat zo sterk uitbreidt dat het alles overhoekert. Nou, dat kan ook gebeuren met deze bomen. Die zijn ook exotisch. En met exotische bomen weet je nooit precies hoe ze zich gedragen in het bos. Het kan best zijn dat die dit bos gaan overnemen. En dus moeten alle verkeerde boompjes er nu met wortel en al worden uitgetrokken. Het kost waarschijnlijk tienduizenden euro's. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Er kan er een buitje vallen. Morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de middag knapt het wat op. Het wordt een graad of tien. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.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 Maak je helder in je kop. Alles wat er niet toe doet, dat komt volledig tot een stem. Maar ik moet doorgaan, doorzetten, doorgaan. Go, kan dan moet niet laten zakken, kan niet kappen met die flow Ik moet hard gaan, -ha weet niet waar ik moet beginnen. Maar met hele kleine stapjes, wat dat pas nog wat naar binnen laten. doorgaan. kom niet zeiken aan mijn hoofd. Ik moet het doen halen voor een duurzaam gedoofd. De tijd is kort, de kansen klein. Doorzetten, go. Tegenslagen, angst verjagen, niet vertragen Doorzetten, go. De tijd is kort, de kansen klein. Doorzetten, go. Kan de moed niet laten zakken, kan die de moed niet laten kan niet kappen met die flow. gaan, Kan de moed laten zakken, kan niet Ben je volledig uit het boot, Maar ik zal niet moeten tokken als een reizen naar de dood. Ik moet doorgaan, doorzetten, doorgaan, go. Kan dat moet niet laten zakken, kan niet kappen met die flow. Ik moet opstaan, Niet de handdoek in de ring. Kan me niet laten verleiden, houd de focus op mijn ding, laten. Hard gaan, het doel is geveld. Willen we moeten doelen halen voor mijn dagen zeggen tel. Hopia, ja, de tijd is kort, de kansen klein. Doorzetten, go. angst verjagen, niet vertragen. Doorzetten, go. Hopia, ja, de tijd is kort, de kansen klein. Doorzetten, go.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 away.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 uit moeten spreken, maar het is Leo of iets dergelijks. Dogguys, ik kwam me tegen bij de afspeellijst bij weer een gelinkte verhaal bij 3 voor 12, maar dan van Utrecht, daar kwam ik het tegen. Of het ook zij uit Utrecht komt, dat weet ik niet. Ze is in ieder geval wel opgepikt door Kink Radio. Kink FM draait het sowieso. Deze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 Mijn vriendin, die, uh, Kim van Aafen, die speelt de toetsen. En uh, Wouter Bouwman, dat is een hele goede vriend van mij, waar ik dus ook wel vaker muziek mee heb gemaakt in andere ja. bands. Dus die heb ik ook weer erbij betrokken. En, en de bassist Dick Van Maar, die ken ik ook een hele tijd. En dat is een hele goede vriend van, van mijn vriendin alweer. Ja. Dus het is een goede vriendenband eigenlijk. En ja, ja. heel gaaf. Want dat werkt tenminste. Ja. Met, uh,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 Um, Oké, okay, dus, dus nou, dan kunnen we meetellen in, in dat ja. opzicht. Dus, dus. Uh, maar even over, over jullie, want uh, ja, jullie hadden al twee singles uitgebracht. Er is inmiddels nu een derde, maar inmiddels ook een EP. Die is vorige week uitgebracht. Klopt, ja. Nou. ja eigenlijk is de derde single is gewoon de EP. Hm? Um, want eerst inderdaad in augustus hebben we Great in the Sun uitgebracht. dus heel zomers nummer. En toen hebben we Lighttime in oktober uh, gereleased. Hm?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 Nou, ik, ik ga wel kijken wat, wat ik nog leuk vind uh, aan, aan, aan tracks. Maar dat, dat, dat, dat, dat komt wel goed. Uh, maar goed, ja, nou, we, hebben, we hebben sowieso bij ons, uh, op onze eigen website uh, Alternative FM... hebben we uh, er wat over verteld, over de EP. Uh, dat, dat sowieso. Uh, maar ja, het is... Uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Ja, wat, wat, wat, hoe omschrijft het zelf ineens? Uh, wat, wat, wat voor geluid is het eigenlijk?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 eigenlijk Pirat Liefhebberij, ik ben ik met die gitaar gepakt toen ik uh, een jaar of 16, 17 was en ben mm. ik gewoon meegaan pingelen per snaar op wat ik hoorde. Hè, dus ik probeerde gewoon een, een melodie te volgen. Ja, je bent jezelf aangeleerd als het ja, ware. Eindelijk uh, toen ik ja, inderdaad vanaf een jaar of 20, dat ik een beetje akkoorden kon spelen en zelf uh, ideeën had, ben ik die eigenlijk gelijk gaan, uh, gaan zingen en spelen tegelijk. Weet ja. je, wat zingen, ja. Uiteindelijk ook nog een tijdje gedrumd. Ja, en nu uh, ben ik wat dat betreft van alles aan het doen. Vind ik vind het heel leuk om... Uh,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 Ik ben heel benieuwd welke jou eigenlijk. Ja, That's All natuurlijk. Hè. Dat is uh, de, de meeste uh, de meest recente, denk ik. Dus die gaan we uh, gaan we nu laten horen. Uh, Jack Amar met uh, de All...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 Shows where on. they gradually disappear? That's all. Say a prayer for the blessing that you never wanted to have. Break with the rules that you already did forget. Try to see the things differently. Your both eyes blinded by the illuminated truth. Then where should I go? Cause all I.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 breaking down We bijna over het hoofd gezien. Um, want hij had al afgelopen maand deze single al uitgebracht. Um, deze Where Do I Go wellicht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 Lord.